Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere gemeentes denken erover na om gezamenlijk een failliet cadeaubonnenbedrijf aan te klagen. Het gaat om Groupcard, dat cadeaukaarten regelde voor mensen met een kleine portemonnee. Gemeentes die met dat bedrijf samenwerkten zijn veel geld kwijt. Dat vertelt mijn economiecollega Ruben. Bijvoorbeeld in Groningen, 90.000 euro is daar nog kwijt. Maar er zijn ook gemeenten die echt voor tonnen een schip in zijn gegaan. Den Bosch, 200.000 euro... Berg op Zoom, ruim 4 ton. En koploper is toch wel Helmond, waar men ruim 900.000 euro kwijt is. In totaal is er zo'n 14 miljoen euro verdwenen. Gemeentes overwegen dus een gezamenlijke rechtszaak te starten om dat terug te krijgen. Bij een schietpartij in Jeruzalem zijn ongeveer 15 gewonden gevallen. Dat zegt de Israëlische Ambulancedienst. Zes mensen zouden er slecht aan toe zijn. Volgens de politie zijn meerdere aanslagplegers doodgeschoten. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar geen geldzorgen gehad, volgens het CBS. Dat komt vooral doordat mensen weer meer te besteden hebben. 20 procent maakte zich wel zorgen om hun financiële situatie. Dat zijn vooral eenoudergezinnen. En dan nog wat leuke inspiratie voor als een van je vrienden binnenkort gaat trouwen. Een stel in België dat thuis kwam na de huwelijksreis kreeg een flinke verrassing voor de kiezen. Vrienden hadden hun hele huis volgegooid met cd's en dvd's. En als ik zeg het hele huis, dan bedoel ik ook het hele huis. De bedden lagen er vol mee, net als de vloeren, de trap en de badkamer. De beste vriend van het stel legt uit waarom. Omdat Tataanke eigenlijk graag films keek, hebben we eigenlijk films... Hier bij dvd's gelegd en bij Johan, ja, dj, zonder cd's, ja dat gaat niet. Dus een dj kan ook niet genoeg cd's hebben, dus hebben we heel het huis hier met zes big bags cd's en dvd's versierd en 3000 kilo eigenlijk in totaal. Je het hem zeggen, er lag 3000 kilo aan schijfjes in en om het huis. De vrienden vonden het een mooie actie omdat de vrouw van het stel filmliefhebber is en de man is dj.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 Goedemorgen, Goedemorgen Zandvoort. Nou, een hele volle studio hier bij Goedemorgen Zandvoort. Er worden foto's genomen. Het is één groot feest. Het is zeven uh, over tien. Uh, en uh, we, we, we zitten hier heel gezellig. En we zitten hier heel oké. Okay. Want uh, naast mij zit uh, Carina Vere. Goedemorgen. Goedemorgen, Carina. Wij gaan samen gaan met dit, uh, even, dat yeah. varkentje even wassen. Nieuw avontuur. En weet je wat het leuk is? Nou? Het wordt vanzelf twaalf uur. Ja, daar gaan we Kijk, daar hoef je helemaal weinig <laughs> aan te doen. En uh, dat doen we elk, uh, elke week. Ik wil nog even... Wat want ik kreeg nog een bericht van uh, Gilles Kok van uh, de ja. Zandvoortse krant. En uh, die stuurde mij een berichtje over. Uh, even kijken hoor. Uh, waar zit die? Ja, hier. Over het feit dat vandaag is de uh, het, het, het, het, het um, schaaktoernooi, het 28e sch strand schaaktoernooi Zandvoort. Ja. En het belooft een hele zonnige editie te worden. Nou, is het buiten dan? Ja, het is jammer dat ik het zo laat wist. Want ja. anders hadden we het in het programma kunnen doen. Maar het ja. programma zat al vol. Dus ik denk, maar ik meld het nog even. Want het is wel heel bijzonder. Want het is de grootste uh, uh, uh, strand schaaktoernooi. Uh, uh, ter wereld? Nou, ter wereld weet ik niet. Maar in ieder geval wel uh, in Maar wel Zand een rondreizend toernooi. Wel in Zandvoort. Zou dat zijn? Een rondreizend toernooi? En het rond... grootste schaaktoernooi van Zandvoort. <laughs> het grootste ja. schaaktoernooi van Zandvoort. Ja, nou, helemaal leuk. En, uh, ik, ik wens iedereen uh, heel veel uh, sterkte. En misschien dat we volgende week even kunnen kijken hoe het geweest is. Dus, ja, uh, Nou, nou We hebben natuurlijk de Grand Prix gehad. Ja, wat, wat een feest. Wat een feest. Wat hè. een mensen. Ja, bijzonder. Het ja. was echt een bijzonder feest. Ja, ik heb er ja. natuurlijk doorheen gelopen. En, ja. Uh, ik, ik stond toch weer versteld van hoe uh, goed de sfeer was... Hoe, uh, hoeveel mensen er liepen en hoeveel uh, ja, mensen uit het buitenland er waren. Ik heb ja. mensen uit Stockholm gesproken, uit Italië, uit Spanje... en allemaal met een grote lach op hun gezicht. Ja, mooi, hè? En uh, ja, de zon scheen natuurlijk. Ja. Dus, uh, nee. Ja, het was, een, uh, het was een bijzondere, bijzondere aantal dagen... en uh, na hulde voor de, voor de organisatie, voor Zeker. Rob Langenberg. En die heeft het... Uh, ja? Ja, fantastisch gedaan. En, nou, nog uh, ik zag keer, hem, hè? Ik zag hem uh, op maandag met een bezem... zag ik hem de boel nog uh, staan, te, staan te, te schoon te maken. Ja, nou, dat vind ik zo te gek ja. dat je dat nog ja. doet. Ja, was echt... Uh, ja, ik reed de volgende dag door de Halterstraat. Of door de... Ja, door de Nou, lekker bierluchtje. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, Ik weet het. Op mijn terras, wat ik... Uh, ja, het zijn... Ja. Bij mij gebeurde natuurlijk. Voor Voor de deur. En, uh, voor de deur. Dus uh, ja, het was enig. We hebben genoten. We gaan eerst even, Marja, een uh, gezellig stukje muziek draaien. En dan gaan we door met uh, het eerste onderwerp. En dat is het, uh, het Kite for Life Festival. En dat vindt plaats op het Bodie Beach in, uh, aan het Zuidstrand. En dan uh, gaan we straks uh, gaan we even over praten met, uh, met degene die dat allemaal uh, gaan doen. Waar gaan we naar luisteren? Adele. Oh, met, uh, Adele. Z5. Ja, die kan het wel. Alle Goedemorgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. Over en over sport gesproken, ja. De, de, de, de, zondag, aanstaande zondag, dus, dus morgen. Uh, de tweede editie van het kaart voor live festival. En aangeschoven zijn hier uh, Femke Scheltinga-Koopman... van de Rotary samen met... Baris Sojagul. Baris Sojagul. Mooi, hè? Mooie naam. Ja, dankjewel. Uh, uh, nou, vertel maar. Wat gaat er gebeuren? Nou, de, er gaat van alles gebeuren. Uh, Rotary Zampoort uh, uh, is in contact gekomen met Kite for Life. We hebben dat uh, goede doel als uh, club omarmd. En uh, de wens vanuit Kite for Life was dat ze heel graag een festival wilden organiseren voor uh, de hele familie. Dus iedereen is welkom, van klein tot, uh, tot oud. Uh, er zijn verschillende dingen te doen tussen 12 en 5. Je kan zandsculpturen maken, je kan lekker volleyballen. Er is een DJ, er is een kitesurf simulator. Super, zo. Uh, super cool, want dan krijg je een uh, 3D-bril op. En dan is het net alsof je aan het kitesurfen bent. En dat kan dus al, ook al van hele jonge leeftijds. Sta so, voor... je dan ook op zo'n beweegbaar bord? Nee, oh, dat dan niet. niet. Okay. Nee, nee, nee. Maar je hebt wel zo'n tuigje om. En, ja. uh, dus, maar vooral voor kids is dat ook heel tof. Om drie uur middags is er een golfsurfclinic uh, in samenwerking met North Sea Watersports. Dus neem gewoon je zwempak, zwembroek en handdoek mee en de rest regelen wij. Je kan om half drie kan je lekker komen yoga op het strand. We, ook daar hebben we de matjes en uh, de, de spullen bij ons. Dus ja, kom gewoon lekker langs. We gaan powerkiten, dus kitesurfen, daar moet je echt op les maar powerkijten, de instructeurs staan klaar om je gewoon kosteloos uh, lekker uh, te wow. laten powerkijten. Dus kom, koop een kaartje en kom lekker genieten. Het wordt geweldig weer. Het wordt geweldig weer. En ja. wat kost een kaartje? Een kaartje voor volwassenen kost 25 euro. En voor kids is dat 20 euro. Daarbij kan je dus de hele dag al deze activiteiten doen. Zo. Verder kan je muntjes kopen tegen een wat gereduceerd tarief. Mm -hmm. Waardoor je ook gebruik kan maken van de horeca bij Hey, en uniek, uniek is dat de uh, 100% van de opbrengst uh, naar het goede doel gaat, hè? Ja, dat klopt. En wat is het goede doel? Baris. Het goede doel is uh, Stichting Guide for Life. Ja? Uh, een stichting dat ontstaan is uit mijn eigen ervaringen met kanker. Mm -hmm. In 2016 ben ik uh, gediagnosticeerd uh, geweest met uh, teelbakkanker. Uh, in het kort, ik heb het fysiek overleefd, maar mentaal ging het helemaal niet goed. Met mij niet en daardoor helaas ook met mijn gezin niet. Met twee kleine kinderen destijds. Okay. Het is alweer inmiddels uh, acht, negen jaar geleden. Je mm -hmm. ziet dat het, het gaat goed met me. Uh, mm. De luisteraars zien het niet, maar ik hoop dat ik straal. Want ik vind ja. het fantastisch om hier te mogen mm -hmm. zitten... en om ons evenement van morgen te mogen uh, promoten samen met uh, Femke. Um, in dat mentaal ja, depressieproces... Uh, um, Waarbij het helemaal niet goed ging met mij, heb ik om hulp gevraagd. Uh, en dat ging zowel uh, bij de psycholoog als thuis. Uh, Daar was geduld met mij, gelukkig. Uh, in die zware periode, waarin ik echt niet meer wist hoe ik überhaupt van A naar B moest rijden. En hoe ik om moest gaan met stress en met kleine kinderen. Wat dus heel veel kankerpatiënten helaas ervaren, waar gelukkig de KWF ook heel veel aandacht aan besteedt mm -hmm. tegenwoordig. Ben ik meegenomen naar het strand? Pak mijn hand, we gaan naar het strand, is er gezegd letterlijk. En daar stond een instructeur met allemaal kitesurf spullen en ik dacht: oh oh, wat gaan wij dit echt doen? Maar het is toch een soort van extreme sport, et cetera. Rustig aan, step by step, we gaan alles geleidelijk, alles gecontroleerd doen, we gaan het opbouwen. Je krijgt eerst theorie, vervolgens gaan we met een kleine kite en vervolgens ga je dit en dat doen. Een van de leukste dagen van mijn leven. En het allerbelangrijkste is dat ik drie uur lang, zo'n les van A tot F, van ontmoeting tot uh, uitkleden. En, uh, en een colaatje of een kopje koffie, thee in je handen daarna. Dat duurt drie uur lang. Ik heb drie uur niet nagedacht over kanker en over alle, uh, nou ja, uh, in mooie woorden gezegd, psychosociale impacts ervan. Je noemt het zo'n mooie piekerpauze. D het is een absolute piekerpauze. In, in, in dat proces. Waar, ik, waar het gewoon helemaal niet goed ging... piekerde ik zoveel over uh, alles wat ik dacht dat ik fout deed. Uh, dat, en over angsten dat de ziekte terug zou komen. Mm -hmm. uh, na de eerste diagnose en operatie heb ik zes maanden later... Een, een, een, een uitzaaiing gehad bij de linker nier. Dus de tweede klap was eigenlijk groter nog. Daardoor ben ik echt geschrokken. Na de eerste schik is al groot, maar de tweede dacht ik... oké, okay, nu, nu is het klaar, ik ga binnenkort... Uh, maar ook gedicht ja. Ik ben er straks niet meer... Mijn kinderen zien me niet meer opgroeien. Uh, etcetera, etcetera. Dus ik, ik kwam in een fysieuze cirkel ja. van, van pessimisme en angsten. Maar als ik dus les had of als ik ging kuiten... Als ik ga kuiten, nu vandaag ook... Denk ik aan nergens anders. Ik ben bezig met mijn kite, de wind, de golven... De stroming hier op zandvoort. Mm -hmm. uh, andere watersporters, de uh, community op het strand. Mooie gesprekken over materialen, over wind, over vakantiebestemmingen waar je kunt kijken. Het is een nieuwe wereld wat voor mij openging. En het leukste van het geheel is... ik heb het samen met mijn vrouw geleerd vanaf dag één. Okay. Dus alles wat wij doen is met plus één. Met je naaste. Degene die ook aan je stoel of je bed of waar dan ook thuis... je hand vasthoudt om je te helpen. Want die zijn net zo belangrijk, nog belangrijker. En ik wilde iets terugdoen voor mijn vrouw, voor mijn gezin. Maar ik wilde iets terugdoen... Voor de gemeenschap. Ik wilde iets doen om op een bepaalde manier mee, medisch te helpen, maar ik ben helemaal niet mee. Ik ben een event manager in de zakelijke mm -hmm. markt. Net als Femke, daar kennen we elkaar van. Ik heb helemaal geen diplomering om mensen te, te, te, te, zorgen, te ja. zorgen voor mij. Behalve mijn eigen kinderen, maar daar krijg je ook geen diploma voor. Nee. Dus ik, ik wilde iets terug doen. Ik denk, laten we ons verhaal, wat ons gebeurd is... hoe wij daaruit zijn gekomen... hoe wij uit het water, uit het diepe zijn getrokken, letterlijk. Mm -hmm. Mooie metafoor naar die kite ja. die je uit het water trekt. Um, uh, dat hebben we vertaald in de Goede Doelenstichting. Okay. En dat is in, uh, in 17 bedacht. In 18 officieel bij de notaris vastgelegd. En we draaien ons zevende seizoen. Okay. met Met uh, dus kitesurflessen. Goed hoor. Voor ex-kankerpatiënten. En dit is natuurlijk een hele mooie week uh, dat, het, uh, dat, het, ja. dat, dat het gaat. Hè? Want, het is ja, dit is de, de complexe week van de KWF. Precies. Ja, ja, er zijn ja, een hoop acties ook. Zie je ja. overal. Leuk hoor. Dus uh, ja, daar, zie we, daar zijn wij de hekkensluiter van. Ja. Ja, ja. En hoeveel mensen hebben zich al opgegeven? Er hebben zich nu uh, rond de 60 volwassenen opgegeven. En verwachten rond de 9 kids. Wat okay. nu, nu tot nu toe. Tot maar niet is toe. er plek nee. nog voor veel meer? Zeker, komen, massaal komen met z'n allen. Kijk, ja, daarom ja, zit je ja, ja. natuurlijk. Ja. ja, zit ik hier? Ja. Ja. ja, nee, maar dat je niet denkt: van, oh, nu komen er hele nee, mensen. Nee, nee, nee. We, we zijn, misschien is de locatie ook belangrijk. We zitten bij Body Beach, dat zit op uh, het, het Zuidstrand ja. in Zandvoort. Dus je gaat bij de laatste strandafgang eraf. En dan loop je even tien minuutjes over het strand. En dan beland je in een hele mooie, eigenlijk ja. on-Nederlands mooie ja. wereld. Terwijl ja. het net Zuid-Frankrijk als je daar staat. Een oaseverrust. van ja. oaseverrust. Ja. oaseverrust. Klopt. Nou, daar vind je ons meteen. Valt niet te missen. Ik ben er. Gezellig om iedereen welkom te <laughs> heten. De is er. De vrijwilligers zijn er. Um, en ja, kom, kom gewoon lekker. Kom Leuk. lekker genieten. Ik Leuk. zag ook en, iets en... van een markt. Uh, dat las ik, uh, dat is een markt waar je ook wat spulletjes kan kopen. Ja. Of, en ook netwerken met elkaar. Ja, dat is natuurlijk ook. Kijk, uh, we hebben natuurlijk ook merchandise, zoals we dat shit noemen. <laughs> nou, we zien nou, het hier. We hebben een prachtige beker van jullie gekregen. Ja, dat, dat zien de kijkers natuurlijk, of de luisteraars niet. Maar uh, we hebben een mooie trui en een mooi t-shirt. Het leuke is dat we na acht jaar uh, Kite for Life een nieuwe discipline lanceren vanaf volgend seizoen. En dat heet Wing for Life. En dat is wingfoilen. Dat is een discipline oh, ja. wat de laatste jaren populair is geworden. Daar ja, ga je mooi. dus op zo'n zwaard en een ja, ja, ja. delta vormig losse zeil, wat je in je handen hebt. En Dan kom je op zo'n, nou ja, eigenlijk op een, op een vleugel. Uh, en dat uh, heb ik met mijn vrouw wederom afgelopen jaar geleerd. En we vinden het ontzettend leuk. En het geeft ons dezelfde. Gevoelens van vrijheid, hoop en trots, zoals we dat altijd uh, mooi zeggen. En dat willen we toevoegen aan ons assortiment, aan onze services ja. bij kite 4 life Leuk. En daarvoor hebben we mooie t-shirts uh, gemaakt voor de vrijwilligers eigenlijk. Oké. Okay. Maar die zijn er morgen ook. En uh, we gaan ook nou, wat merchandise verkopen. De mooie Emmaia Baker is van onze Downwinder en uh, dat is voor jullie. Die zijn niet te koop, dat is voor de <laughs> kitesurfers die meedoen aan de downwinder. Als ja. we weer eens een keer Zuidwestenwind hebben. Ah, <laughs> en dan kunnen dat kunnen we. Ja, nou, ik vind het, uh, ik vind het een uh, reuze uh, interessant ja. en goed initiatief wat jullie uh, tonen. En, en uh, ja, dus, uh, laat me hopen dat er heel veel geld wordt opgehaald. Ja, Dankjewel. en nou, het weer zit mee. Uh, we hebben al echt wel wat kaarten verkocht. Maar zoals ik al zei, kom vooral massaal. En uh, wat ik zeg, het is voor iedereen. Dus ook als je gewoon denkt, ik neem lekker de kleinkinderen mee, ik neem de kids mee. Uh, je hoeft niet per se van 12 tot 5 aanwezig te zijn. Je mag ook lekker uh, in de middag komen ja. of je komt alleen uh, in het begin. Um, het is een zeer gemeleerd gezelschap, dus uh, nou, over netwerken. Uh, je komt van alles tegen. Dus, uh, ja, en waar, waar kunnen we de tickets kopen? De tickets zijn te koop op de website ja. kite voorlifefestival.nl Kite voor Life en de vier voor is vier. Vier, ja. ja kite festival.nl. Ja. Dus uh, nou, ik hoop uh, dat het uh, heel druk wordt. En dat er uh, heel veel mensen komen ja. en betalen. En, uh, en het mooie is, het geld wat er binnenkomt, gaat allemaal naar het kankerfonds. Ja. En, uh, het, het gaat naar kite for life Foundation en daarmee faciliteren wij de kitesurflessen en beach events uh, mm -hmm. voor de doelgroep. Oké, okay. ja. kijk, ja, super. mooi. Super. mooi. Nou, nou, geniet er ook van. Precies. En we dankjewel. hebben een uh, stukje muziek. Ja. Marja heeft oh. alleen maar uh, muziek van uh, vrouwen in, ja. uh, in, het, in het kader van uh, wat er allemaal gebeurt nu. Dus uh, ja. uh, nou, dat is ook allemaal uh, heel goed, uh, Marja. Goed meegedacht, daar houden we van. Dit is de Queen of Soul, Rita Franklin. Uh, Beter krijg je, chain je niet. Of <laughs> Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, uh, dat, uh, dat, uh, dat je het weet, hè, He, dat, dat je het maar weet. Hoe vind je het, Karina. Uh, nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb je natuurlijk wel vaker gezeten als degene die geïnterviewd moet worden. Maar Precies. Maar dat je nu aan de andere kant zit. Ja. Maar ja, tuurlijk, het is uh, een hele fijne plek hier. Ik vind het ook heel leuk dat je ja. erbij bent. nou... Ik vind het ook leuk dat we Absoluut. dat weer samen doen. Nou, en vertel maar, wie is de volgende gast? Nou, ik heb hier naast mij zitten... een heel speciaal iemand, Daan van den Boomgaard. Ja, ik vind het echt... Wel mooi heb naam. Jij, Ja, heb jij je baan gekozen omdat je zo heet? Boomgaard. Want je bent namelijk werkzaam bij de gemeente... voor het vergroenen van Zandvoort. Dat, uh, dat ja, maar doet... jongens, dat is toch niet normaal... <laughs> dat je dan Boomgaard heet? Ja. <laughs> Ja, misschien dat ze dachten bij de uh, bij verdeling van alle taken... dat ze dachten, ah, nou, die boomgaard die, die, die moeten we maar op de, op de bomentaak zetten. Nee, dat, dat is puur toeval. Ik je heel reactie op? Dat is puur op. toeval. Ja, ja, ja zeker. Toen, uh, toen ik op een gegeven moment een leverancier moest bellen... Toen, uh, toen schoot hij wel een beetje in de lach. Dus, ja, ja. Uh, nou, je mag er trots op zijn. Ja, ik, ik ben er ook heel blij mee. Ja, het is zo'n belangrijk onderdeel van een gemeente... om uh, de gemeente mooi groen te houden of nog groener te maken... Ja, Want wat, wat zijn jouw taken dan onderhand, of, uh, onder andere? Nou ja, ik ben, ik ben trainee. Um, ik kan een heel lang verhaal gaan houden. Ik, ik werk om de, de MRA Regio Deal uh, te promoten. MRA Regio Deal is de metropoolregio Amsterdam. En uh, dat is eigenlijk initiatief uh, samen met het Rijk om uh, brede welvaart te promoten. Dus dat betekent dat we mm. meer gaan bewegen, meer in ja. het groen komen en elkaar meer gaan ontmoeten. En zo willen we eigenlijk uh, in de regio... Ja, eigenlijk gezonder en gelukkiger en ook iets welvarender oud worden. Um, en daar zitten een heleboel initiatieven bij. En uh, Vergroening, daar is nu een project waar we mee bezig zijn... en daar ben ik eigenlijk op gezet. Um, en dat heet Circle for Change. Uh, dus dat Mooi. is het project waar ik nu mee bezig ben. Ja. En dat betekent dat we eigenlijk uh, ja, bomen gaan planten... en dat uh, hebben we ingepakt in een, uh, in een evenementje. Ben je dan met een heel team bezig of uh, kun jij zelf ook... Uh de meeste dingen zelf inbrengen bij de gemeente... of dat je met eigen ideeën allemaal komt... of ben je met een groep bezig om dat helemaal uit te werken? Nou, dat, dat is wel leuk. Ik ben, ik ben trainee. Dus ik ben eigenlijk uh, ja, tijdelijk uh, ja, ingeschaald... om te kijken wat ik kan leren. En um, ik werk binnen een team. Um, dus uh, ik, ik kan gewoon overal meeluisteren. Maar uh, in dit project had ik zelf echt veel uh, de lead... Dus dat, dat is heel leuk. Um, dus ik mocht ineens uh, leveranciers gaan bellen en uh, een programmering gaan opstellen. Nou, dat is iets wat ik nog niet eerder heb gedaan. En krijg je dan een budget mee? Um, ja, dus dat ja. budget. Dan zeggen ze gewoon van, nou, hier moet je het ongeveer mee doen. Dat ja. moet ik dan voorleggen aan de wethouder. Um, en die geeft er dan... Uh, ja, zoals een, dat, klap ja, een klap op. Ja, antwoordelijke taal, een klap op. En, dan, uh, um, en dat, dat, dat, dat is dan in principe nu mijn taak. En dan word ik wel gecontroleerd, maar veelal werk ik uh, nu uh, zelfstandig. Ben je ook uh, op reis geweest al naar uh, Denemarken... waar ze zeggen de mensen zijn daar het gelukkigst? Oeh. Oeh, <laughs> dat... dat nou... nou ja, daar is uh, veel ruimte, veel relaxedheid. Uh, higgen. Higge. En uh, ook veel in het groen. Ja, mag, jij, mag jij ook uh, dat soort reisjes maken? Nou, we, we, we zijn toevallig met de trainee pool... Um, dus gelijkgestemde, um, ja, zijn, zijn we aan het kijken naar hoe kunnen we ja, onze, onze visie verbreden. Dus Ternie Poel voor ons, die gaat naar, naar Barcelona. En eigenlijk zijn wij ook aan het oriënteren om, uh, ja, om toch ook een, uh, ja, een, een, een informatieve reis uh, ja. te creëren. Waarop ja. waar, waar, waar we kunnen afkijken van een andere regio. Die, uh... Ik wou net zeggen, het kan natuurlijk ook binnen Nederland. Ja. Want er zijn zoveel gemeentes zo goed bezig met, uh, met het vergroenen. Ja, zeker. Ja, ik, ik, ik kom zelf uit Zwolle. Um, en dan, dan ja, ik, ik kan me nog herinneren van als ik uh, bij mijn ouders thuis was... dan keek je naar het uit over de hei. Dat, dat vond ik altijd wel, wel heel bijzonder. En dat is eigenlijk iets waarvan ik altijd heb gedacht... Van, nou, dat, dat zou ik als, als je dingen kan bepalen... dan is het mooi om dat zoveel mogelijk uh, te hebben. Dus uh, ja, hopelijk ook hier in Zandvoort een beetje. Dat... Nou, waar ik wel heel blij mee ben... is dat ik uh, voor mijn deur in ieder geval een heel strook groen heb. En dat was eigenlijk een groot stuk weiland. Of, nou, niet een weiland, een stuk gras... Waar eigenlijk uh, niet heel veel mee gedaan werd. Dus ik had gevraagd voor een kruidenrijk strookje. Maar oh, dat ja? werd dus een mega kruidenrijke strook. Oh. Dat de mensen in de buurt dachten van, wat gebeurt hier? Het is een soort zandvlakte vol met, uh, ja, wat, wat zit er nu eigenlijk in? Wat gaat ermee gebeuren? En net voor de zomer kwamen er duizenden bloemen uit. En de mensen waren zo blij. Oh, waar ja. is dat? Dat is uh, in de Nicolaas-Beetslaan. Oké. Okay. En uh, op een gegeven moment op een stukje gras werd er ook uh, in de lente, werd er uh, flink gemaaid. En juist de paardenbloemen zijn zo belangrijk voor de bijen en de andere insecten om juist dan al hun voedsel te pakken. Dus hup, weer mailen naar de gemeente. Misschien heb jij me wel geantwoord. En die zei oké, okay, we gaan erop letten dat de paardenbloemen gespaard blijven. Ja. Nou, dat gebeurt dan ook. Oh, ja, fijn. ja dus, um, en die bomen die nu voor de gemeente staan. Wat gaat daarmee gebeuren? Want ik fietste langs gisteren. Ik dacht, hé, hey, er gaat iets gebeuren. Ja, nee, dat, um, dat zijn bomen in, in bakken. Om, om even voor de luisteraar die, die, die er geen beeld bij heeft. Um, en dat zijn, dat zijn zomerlindes. Um, en dat zijn bomen die hier in de regio goed kunnen groeien. Um, en die hebben we nu uh, hebben die neergezet in, in bakken. Om, om het evenement te promoten. En zichtbaarheid te creëren voor vergroening in, in het dorp. Um, en dan vanaf het najaar, dus hebben we het over november, december... willen we ze, uh, willen we ze gaan planten. Um, en ja, waarschijnlijk willen we dat gaan doen aan de Zandvoortselaan. Dus natuurlijk allemaal uh, zitten nog wat haken en ogen aan. Waar kunnen we de tegels wippen? Mm -hmm. ja. um, en in de tussentijd willen we ze ook ergens... waarschijnlijk bij de entree van, uh, van het station uh, willen we ze ook neerzetten. Zodat ja, het stuk uh, waar je binnenloopt uh, vanaf het station... iets wat nu redelijk versteend is, dat je daar ook... Ja. Toch een wat groenere uh, ja, entree krijgt. Nou ja, het wordt ook een stuk koeler natuurlijk. Uh, ik was in uh, Spanje bij uh, een heel mooie plaats, Eltje. En daar was dus een palmbomenparadijs. Uh, ja. Maar goed, in ieder geval, het was bloedheet. Maar liepen we daar doorheen? Het was gewoon een oase van koelte. Dus ik denk dat we er, dat alle steden er wel naartoe moeten... om veel meer bomen te gaan planten... Ja, de, de, de maatschappelijke waarde van, van, van groen is, is echt niet te onderschatten, is ja. mijn vraag. Ja. Je hebt um, inderdaad, het, het vangt hittestress op. Um, maar ook uh, bijvoorbeeld neerslag kan veel beter weglopen uh, als er groen ligt. Omdat het, uh, het zuigt in feite die neerslag op. Um, en mensen worden er uh, gewoon gelukkiger van. Is mm -hmm. eigenlijk ook wat uh, veel onderzoeken hebben uitgewezen. Dus in feite is um, zou je kunnen zeggen van meer groen is eigenlijk ook altijd beter. Um, ik, heb, ik heb ook een tijdje in Amerika gewoond. En uh, als je dan met 30 graden over zo'n uh, parkeerplaats liep... dan voelde je die hitte echt bakken op je, op je eigen huid. En dan denk je echt van... Ah, dit, dat hebben we in Europa, uh, regelen we dat met elkaar. Gewoon op een prettigere manier. Oké. Mm -hmm. dus, ja, dat, dat, nou, dat, dat, nou, dat, dat is, is mooi. Dat is heel fijn. Ja, dus is... Amerika kan nog van ons leren. Wa, wa, wat <laughs> vergroening betreft... Ja, ja, zeker. Ik zag nog iets heel interessants gisteren. Want ik was even aan het inlezen... wat doet Zandvoort eigenlijk allemaal... We weten van inderdaad dat je tegels mag liften en dan krijg je daar planten voor. Maar ik zag ook iets van een dakboswachter. Ik denk, wat is dit? Dit klinkt heel gezellig. Ja, ik, ik zal, zal het even toelichten. Ja. Um, dat, dat komt eigenlijk allemaal aan bod op het evenementje. Dus aanstaande maandag hebben we van 4 tot 6 op het gasthuisplein hebben we een, klein, een kleine viering van dit hele gebeuren. Um, en dan hebben we een informatiemarkt waar bijvoorbeeld Juttersgeluk. Partijen die, uh, partij die het strand schoonmaakt. Ja. Maar ook het team duurzaamheid van de gemeente um, en de groene lobby. Uh, die, die, die kunnen wat informatie geven over, um, ja, over vergroening. En dan delen we ook bloemzaadjes en, uh, en struiken uit. Uh, allemaal gratis voor de zandvoorter of wie daar ook interesse in heeft. Uh, maar om even terug te komen op jouw vraag. Mm -hmm. um, dat betekent eigenlijk uh, dat er ook bijvoorbeeld team duurzaamheid is met een initiatief bezig. Uh, en dat is het vergroenen inderdaad van daken. Uh, dus zij kunnen daar meer over vertellen. Uh, en eigenlijk is het idee hiervan... Um, je hoeft geen grote tuin te hebben om uh, ja, bezig te zijn met vergroening. Je kan ook je balkon of inderdaad je dakpannen vergroenen. Um, eigenlijk alle kleine beetjes helpen, helpen hier al een heleboel. Nou, zeker. En alle kleine beetjes. Want er zijn ook uh, onderzoeken nu... dat uh, de mensen maar eens in hun tuin moeten gaan kijken... Uh, hè, als ze hem niet helemaal betegeld hebben hoeveel soorten ze tegenkomen. Ja. Zo minimaal mogelijk tot wat groter. Maar dan verbaas je nog... wat, wat een aantal soorten er in een tuin rondlopen. Maar ja. daar moet je wel even de tijd voor nemen natuurlijk. Maar ja, helaas is wel de trend natuurlijk... dat een tuin helemaal betegeld is. En eigenlijk zouden we dan moeten oproepen... haal in ieder geval dan twee tegels uit. En ja. zet daar... Ja, en je kan gewoon gratis dan plantjes ophalen. Dat is toch het idee... Ja, precies. Dan, um, dan zie je inderdaad dat er ineens kleine steenbijtjes op afkomen. Of, ja. um, en die kunnen dan weer helpen met uh, het uh, ja, bestuiven van andere plantjes in, uh, in de buurt. Um, inderdaad, één klein struikje zal een heleboel kunnen helpen. Ja, dus... het leven komt direct terug, hè? Dat ja. is wel mooi om te zien. Ja. Wat, wat zit er nog meer in het vat voor de komende periode? Nou, um, voor de komende periode, dit is eigenlijk het evenementje. En dit is onderdeel van uh, dus die bredere uh, MRA West regio deal. Um, en daarbij zijn we eigenlijk een heleboel sociale en, uh, sociale en sportieve en ja, uh, zorginitiatieven aan het houden. Um, dus echt super bijzonder hebben we bijvoorbeeld uh, een, een initiatief. En daar uh, gaan we he mensen helpen die, uh, die Alzheimer hebben. Dus uh, daar komt vanuit de, de regio deal komt daar ook geld voor vrij. En dan gaan we uh, mensen met Alzheimer begeleiden om weer zeggenschap te krijgen in hun leven. Dus het vervelende met Alzheimer is natuurlijk dat je op een gegeven moment hele basale dingen niet meer zelf kunt doen. Mm -hmm. um, en een onderdeel van de regio deals is dat wij steun bieden zodat zij begeleid worden. Uh, zodat ze bijvoorbeeld weer um, naar, uh, naar de sportclub kunnen. Of dat ze weer voor hun kleinkinderen kunnen zorgen. Um, want dat kunnen ze onder, zonder begeleiding misschien niet zo goed. Mm -hmm. Maar hiermee willen we eigenlijk de mensen met een haperend brein weer ja, wat, wat ruimte en wat, uh, wat autonomie bieden. Dus dat is een heel leuk initiatief. Um, we gaan uh, sportinitiatieven um, opzetten. Dus uh, in de buurt van de Korverhal ja. um, is, komt er een sportprogrammering. Uh, we gaan surflessen uh, gaan we organiseren. Ik zit even te denken uh, wat, wat er nog meer gebeurt. Er is in ieder geval een heleboel gaande. Er is ja. een heleboel gaande. Ja, dus uh, de Zandvoorters worden nog gelukkiger. Dat, dat is wel de bedoeling. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja. Nog gelukkiger. En heb jij het echt heel erg naar je zin hier? Ja, Want je ik... komt dus uit Zwolle. Ja. Uh, en je bent hier dus komen wonen? Nee, ik, ik woon in Amsterdam-Oost. Oh, je woont in Amsterdam-Oost. En, okay, en, en voor Zandvoort uh, ga je helemaal. En voor de hele regio. En voorlopig blijf je hier dus ook wel. Ja, ja. ik heb formeel nou, gezien mijn eerste opdracht hier. Um, dus het zou kunnen dat ik ineens gedetacheerd word... bij een hele andere gemeente. Oh ja. Um, maar uh, Zandvoort is echt supergoed bevallen als opdracht. Hele ja Mij werd verteld op de eerste, op de eerste werkdag... Zandvoort is een, een klein dorp met ja. grote stedelijke uitdagingen. Dus dan heb je het strand en ook ja. de GP. Dat vind ik super interessant ja. vanuit dat politieke, uh, politieke achtergrond die, die ik heb. Um, en daar, daarmee spelen van oké okay, hoe kun je dan met z'n allen uh, ja, de bevolking meekrijgen... dat is, dat is wel, wel echt heel leuk. En, ja, want die markt, hoe laat is dat? Ja, dus van, van vier tot zes uh, aan okay. het Gasthuisplein. Oké, okay, dus de mensen kunnen na hun werk, ja. kunnen ze nog even naar het Gasthuisplein komen. Ja, en misschien, misschien wel leuk om te vertellen. Um, het is ter ere van uh, de doortocht van, uh, van Bruno Doedens. Ja. En uh, hij, is, hij is landschapskunstenaar. Um, en hij rijdt op een fiets uh, met een boom achterop door heel Europa. Ja, so. geweldig hè? Ja, een beetje een beetje maf gezicht. Maar... Ja, maar hij heeft een boodschap. Ja, hij heeft een boodschap. Ja. Zijn boodschap is eigenlijk precies wat wij willen, willen promoten. Dat heet Circle for Change. Zij rijdt in een enorme cirkel door Europa. Hij doet uh, volgens mij Nederland, Duitsland, tot Slovenië... Uh, en dan Italië, Frankrijk, België, uh, allemaal aan. En so. dan uh, probeert hij eigenlijk overal waar hij is... probeert hij um, ervoor te zorgen dat mensen uh, bomen gaan planten. Nou goed, hij komt uh, maandag dus in aan. In in dus dat, dat willen we eigenlijk ook een beetje vieren. Natuurlijk, ja. Um, ja misschien, misschien kennen de mensen hem ook wel van... Um, er, was een, er was een bos geplaatst op uh, de A10... bij het 750-jarig bestaan van Amsterdam. Ja. Nou, hij is de initiatiefnemer daarvan. Um, dus hij is heel actief bezig geweest met... Uh, ja, hoe kan ik stedelijke gebieden waar inderdaad die hittestress en uh, het, ja, het gebrek, gebrekkige vegetatie... Waar, waar kan ik dat uh, toch een beetje ja, vergroenen. Ja. Um, en uh, klopt het dat er ook steeds meer mensen dan met een mee een stuk? Ja, dat klopt. Ja, ja. ja Dus dat, dat hebben wij uh, niet in onze programmering zitten. Maar het, het klopt wel, hij vertelde dat, dat mensen dan... Uh, als hij bijvoorbeeld uh, naar bruggen toe fietste... Uh, dat, dat ze dan tien kilometer uh, buiten, buiten de stad op hem wachten. En dan, ga, en dan, dan, gaan, ze, ze, dan ja, gaan ze in een grote middenhalen. Ja, geweldig. Ja, heel leuk. Ja, want dan komt hij echt met een soort optocht komt hij binnen. Ja. Dan wordt hij ook, ja. Die bomen die geven al wel heel veel uh, bekijks. Maar uh, ik hoop dat hij gewoon heel veel volgers heeft. Zodat de mensen echt dat ook heel belangrijk gaan vinden. Ja, dat, dat, dat hoop ik ook. Eigenlijk ja. En het is gratis, hè? Het is, ja, het is helemaal gratis. Ja. Dus um, ja, iedereen die, die het gewoon leuk vindt kan komen kijken. Maar ook iedereen kan gratis uh, bloemzaad en, uh, en struikjes komen ophalen. Helemaal goed. En dan wordt er gewoon heel aandachtig aan je uitgelegd uh, ja, hoe je dat dan kan planten. Ja. En uh, bijvoorbeeld ook welk... We hebben drie soorten, drie soorten struiken. Um, kun je, wordt er ook echt aan je verteld van nou deze is geschikter voor jouw tuin. En als je een balkonnetje hebt kun je beter deze pakken. Nou geweldig. Ik. Uh... Ik kom langs. Nou, ik heb leuk. nog wel plekje, maar ik haal Jij bent een tegel eruit. Er ik ben er zeker. Ja, ja nou, helemaal goed. Ja. Nou, bedankt voor je verhaal. Ja. Ja. heel duidelijk. En heel veel sterkte. Ja, ja. succes. Dank ja, ik vond het echt superleuk om hier, hier langs te komen. Okay. Nou, maar het is ook belangrijk, <laughs> ja. want dan uh, kan de luisteraar weer een tegel wippen. Juist. Ja, dat zou ja. ik heel mooi vinden. Oké. Okay. Okay. Nou, veel succes Dankjewel. en een fijne dag. De zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Oh, en we hebben al een flink portie uh, cultuur en sport uh, achter de rug, hè, Karin? Zeker. Ja, dat kan je zeggen. Hé, hey, we gaan uh, luisteren naar een interview. wat ik had met uh, de directeur van uh, het, uh, uh, de Hani Schaftschool. die samen is gegaan met de uh, Mariaschool. Uh, Zaina Mohammed. Samen met. Uh, Merel? Merel, ja. Merel is intern begeleider. Intern begeleider. En dat was een heel leuk gesprek. En daar gaan we nu even naar luisteren. Dit is ZFM. ZFM. Nou, ik zit hier op de hanisch En de hanisch is straks niet meer de hanisch hè? Dat klopt, dat zijn we eigenlijk al niet meer. Want per 1 augustus zijn wij gefuseerd met de Maria School. We zitten in de blauwe tram. En het is nu nog even als naam Hannie Schafschool, locatie Maria. Omdat we met alle kinderen en ouders en de collega's een nieuwe naam zoeken. En uh, mag ik jij zeggen? Zeker. Zijn na uh, is directeur van de Hannieschapschool en uh, ja, ik heb best veel met de Hannieschapschool te maken gehad, want mijn vader was, om, uh, die was hoofdonderwijzer vroeger in de, de 70e jaren en dus ja. Harnie Schaftschool zegt mij wel wat. Uh, het is toch jammer, want waarschijnlijk gaat de naam dus weg. De kans is wel groot. En ik moet zeggen, dat vindt iedereen echt heel jammer. Want het is ook een begrip. Het is ook een mooie naam natuurlijk, gezien de geschiedenis. Maar dat is natuurlijk voor de collega's en de leerling van de School is dat natuurlijk ook wel een verhaal. Dus we weten niet wat het gaat worden, maar de kans bestaat wel. Dat zou wel heel mooi zijn. Ja, maar Schaft heeft natuurlijk heel veel betekend voor Zandvoort ja. en voor Haarlem. En, en uh, als, als persoon in de oorlog. En ik weet al dat mijn vader ging altijd uh, naar het, uh, het graf van Hannie Schaft elk jaar. En dat gebeurt nog steeds, hè? Ja, alle tradities die, we, die wij belangrijk vinden. En ook in het kader van burgerschap, maar ook geschiedenis. Uh, die houden, houden gewoon stand en die blijven ook gewoon. Dus ook al zou de naam veranderen, dat gaan we nog steeds gewoon doen. Merel, jij bent van de Maria dan? Uh, nee, nee, ik ben. Uh, <laughs> nee. Goed, hè, goed, ik ben heel goed ingelicht. <laughs> nee, ik ben uh, nu uh, nog de adjunct-directeur um, van de gehele school en uh, de intern begeleider. Ja, en tot aan de herfstvakantie. En daarna ben ik dan de intern begeleider uh, van de hele school. Ja. Oké, okay, En wat, wat houdt dat in? Uh, intern begeleider is uh, degene die als er iets is met een leerling in de klas... Um, dan komen de leerkrachten meestal bij mij. Dan gaan we samen kijken wat kunnen we doen of als ouders een vraag hebben. Um, ook adviseer ik en heb ik veel gesprekken met de leerkrachten over... hoe kunnen we het onderwijs zo goed mogelijk vormgeven? Hoe zijn onze resultaten? Wat moeten we aanpassen in het onderwijs? Dat zijn eigenlijk de voornaamste taken van uh, de intern begeleider. Ja. Ja. En dan, uh, ja, er is een hele hoop veranderd natuurlijk in de, in de, in de loop der jaren. Uh, is het beter geworden? Um, je bedoelt het onderwijs? Of het mm. onderwijs beter is geworden? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Um, ik ben zelf nog niet zo heel lang werkzaam in het onderwijs. Um, dus ik ben niet helemaal de vrijgevochten type die echt al helemaal... Of sorry, de, de, degene die al zo lang daarin meegaat. Um, maar er zijn heel veel uh, programma's, ideeën, um, uitwisselingen tussen scholen... Uh, de teamleden die meer worden meegenomen, ik denk zeker, kijk, vroeger was het meer uh, recht zitten en luisteren naar de leerkracht. En tegenwoordig wordt er gewoon veel beter gekeken naar wat heeft een leerling leer nodig of een groepje mm -hmm. leerlingen nodig. Dus ja, ik denk zeker dat het beter ja. Uh, ja, wordt vormgegeven. Vorige week is het uh, allemaal officieel met de burgemeester erbij en uh, de wethouder, uh, Lars Carré. Uh, hoe was dat? Nou, dat was een heel mooi bijzonder moment. Het plein uh, was beide pleinen, want we zijn natuurlijk een stukje groter geworden. Die zijn feestelijk geopend. We hebben eerst het plein gedaan van de groep 1 tot met 5 en daarna de andere plein, groep 6 tot met 8. En met een gouden schaar en een mooi woordje van Lars Carré, de wethouder van Noorwijs, uh, hebben we de school uh, officieel en feestelijk geopend. En uh, er was koffie voor de ouders, voor de kinderen was er heel aardig van uh, gesponsord door de HEMA kinderschampagne. Dus we hebben, er echt, we hebben pizza's wa waren in de middag, we hebben artiesten gehad, dus het was een fantastische dag. En, en uh, hoe reageren de kinderen als, als ze zo'n burgemeester zien en überhaupt op het, op het samengaan van die twee scholen? Nou, ze vonden het allemaal heel spannend. En ik denk ook de ouders, maar ook wij zelf. Het hele team vond het ook heel spannend. Want je gaat natuurlijk uh, de klassen samenvoegen. He, dat vraagt ook wel iets. Um, maar tegelijkertijd, als het dan zo feestelijk is, gaat het ook op een organische manier. Want je, je, je, ze gaan met elkaar spelen. Men praat met elkaar. We zien wel dat sommige ouders nog een beetje zoekende zijn. Van, oh, ik ken hier niemand. He, mm -hmm. Dat kost tijd. Maar uh, ja, en een burgemeester en een wethouder die ook echt iets vertellen... Dat ja, dat is, heeft wel impact. En het was ook een mooi bruggetje voor de leerlingenraad en de kinderraad. Mm -hmm. Het is heel belangrijk voor kinderen hè, dat ze recht hebben om te spreken. En um, daar moesten we nog een oplossing voor vinden. Want we zijn natuurlijk nu twee scholen. En je mag eigenlijk maar uh, één school uh, um, delegeren. Dat is, maar dan gaan we, ik denk dat de burgemeester en ik daarbij uitkomen... dat we misschien wel iets meer kinderen mogen sturen. <tiedacht> Ja, dat is best uh, heel, uh, heel bijzonder. En hoe, hoe reageren die kinderen op uh, het feit dat ze uh, in de klas komen met, met, met nieuwe kinderen, met andere kinderen? Ja, ze hebben uh, voor de uh, zomervakantie al uh, even met elkaar kennis gemaakt en met de nieuwe leerkracht. Dus dat is fijn, dus het was niet helemaal nieuw. Maar ze vonden het, zoals Saina ook zegt, best wel spannend. En um, wij merken wel al dat er uh, veel rust is in de school, wat heel fijn is. Mm -hmm. um, het zijn um, ongeveer 22 leerlingen per groep. Um, ja, en um, het is voor ons ook nieuw, dus we moeten gaan kijken naar hoe zijn de dynamieken in de klas. Uh, maar het ziet er goed uit. Ik moet zeggen dat iedereen er heel positief in staat. En ook de leerlingen merkte ik na de eerste spanning... dat ze met veel plezier met elkaar uh, kennis gingen maken. Ze gingen, ze, we hebben nu ook de Gouden Weken... Veel spellen met elkaar doen. Wat zijn dat, de Gouden Weken? Ja, dat zijn um, de weken waarin, eigenlijk dat doen ze op bijna alle scholen, waarin de leerlingen um, eigenlijk opnieuw weer um, de start van het schooljaar hebben. Hoe gaan we met elkaar om? Wat zijn de groepsregels? Um, hoe luister ik naar mijn leerkracht? En in ons geval is het natuurlijk extra belangrijk. Dus wij hebben ook de afspraak, iedere dag wordt daar aandacht aan besteed. Um, en dan gaan we elkaar ook beter leren kennen. Dus daar worden ook veel opdrachten voor gedaan. Ja. Okay. Hoe zit het met het schoolplein? Jullie hebben twee verschillende schoolpleinen. Worden die samengevoegd of, of uh, hoe zit dat? Nee, dat, dat is nu eigenlijk heel erg fijn. Dat is ook veel rustiger, zoals Merel zegt. Uh, het is nu het overblijf, uh, maar de groepen 1 tot en met 5 uh, zitten op het ene plein. Dus ze spelen nog maar met twee groepen buiten. Dat is echt heel fijn, een half uur. En het gaat ook voor het andere plein, dus het is nu een betere verdeling. Dus je hebt meer een bovenbouwplein en een onderbouwplein. Maar zijn die kinderen niet dat ze op een ander plein moeten spelen? Vinden ze dat vreemd? Nee, want het gebouw is identiek en de pleinen zijn ook identiek. Er raakt zelfs een beetje in de war. Ik denk, waar loop ik nu? Want dat is het grappige van het hele gebouw. Alles lijkt op elkaar. Dus ja. in, in die zin is, is de verandering minimaal. Want het is, alleen de kleur is anders. Ja. Maar uh, het plein is eigenlijk exact hetzelfde. Maar dat houdt in dat jullie ook heel erg moeten wennen. Ja. Nou, het valt wel mee. We zijn, ik heb een nieuw kantoor dat ze even wennen. Maar verder nee. We zijn, ik moet zeggen, ik loop nu door, vanochtend door de school. Gisteren was natuurlijk een drukke dag, feest, de hele dag. We zijn echt nu officieel wel gestart. Het geeft uh, rust in de school. En uh, het kost altijd even tijd, verbinden en, en, en samengaan. Maar we hebben er echt een supergoed gevoel over. Maar is, wordt het dan harder werken voor jullie? Nou, dat hebben we al gehad. <laughs> Het harde werk is. Ik heb nog nooit, ik heb wel vaker twee scholen gehad. Ik heb nog nooit een fusie gedaan. Ik zei in de vakantie tegen het bestuur, dat ga ik nooit meer doen. Maar nu ben, zijn we heel trots. Ik ook wat er staat en ik, ik, ik doe dat met een fantastisch team en mm -hmm. ook met heel veel ouders en de MR. Die moet je echt niet tussen de medezeggenschapsraad. Die hebben ook in dit hele traject meegedacht. Dus we hebben dit echt met elkaar gedaan en dat voelt ook zo. En dan ben je ook veel meer trots en dankbaar. Dus, maar waar, uh, ja. hij, waar heeft het meeste werk in gezeten? Uh, in de, de, voor mijzelf heel erg in het. Uh, echt de, de fusie-effectrapportage. Het moet echt juridisch allemaal uitgezocht worden naar de mogelijkheden. Je kan niet zomaar zeggen jullie moeten fuseren. Dus dat moet altijd heel gegrond en heel goed gedaan worden. Daar, dat kost veel tijd. Veel gesprekken. Daar neem je de teamleden in mee. Je neemt de, de MR, die spreekt namens de ouders. Ja, het is vooral heel veel overleg geweest en uitzoeken en bekijken uh, wat de mogelijkheden en de kansen zijn. Zijn. Dat heeft veel tijd gekost. Een MR- is managementraad? Nee, dat is de Medezeggenschapraad. En zij zijn de vertegenwoordiging van uh, alle ouders. En die, dat is heel fijn. De medezeggenschap die hebben we ook zo gehouden van de Maria School en de Hanniers Schafschool. Dus we hebben een flinke MR. En die bestaat uit oudergeleding, dus ouders en uit leerkrachten. Oké. Okay. Uh, Hannies Schafschool was toch een uh, openbare school. En de Mariaschool was toch een katholieke school. Hè? Ja, dat klopt. Uh, dat is ook allemaal in die fusie effectrapportage uitgezocht. Dus Er is ook ouderraadpleging geweest. Hmm. Twee keer naar ouders die hierin mee mogen beslissen. Dus besloten dat dat een openbaar karakter heeft. Maar tegelijkertijd, wat we wel toevallig hebben net met de ouderraad ook gesprek, dat sommige feesten ook gewoon vanuit de Maria kant, dat dat ook gewoon doorgezet wordt. En ook een stuk in het onderwijsvorm wordt gegeven. Oké. Okay. En waar, waar hebben jouw werkzaamheden hiervoor gelegen? Voor de fusie? Uh, nou, waar, als je vraagt wat, was, uh, wat kostte het meeste tijd, uh, was dat voor mij uh, vooral de samenstelling van de groepen. Uh, we hebben daarin de Mariaschoolkinderen uh, en de Hanschaftschoolkinderen um, om het zo te zeggen, op één grote hoop uh, gedaan, en daarin twee aparte groepen weer uh, gevormd. Nou, dat was echt intensief, want daarin werden de leerlingen zelf natuurlijk gehoord, de ouders gehoord, de leerkrachten gehoord. En uh, ook niet onbelangrijk werd er naar de uh, ondersteuningsbehoeften gekeken of hoe, uh, wat voor soort onderwijs de leerlingen nodig hadden. Dus dat, ook dat heeft veel overleg uh, nodig gehad. En um, nou, soms ook wel nog wat wijziging. Maar volgens mij is het uiteindelijk uh, goed gelukt waarin iedereen uh, tevreden uh, is. Ja. Oké. Okay. En jullie zijn zelf ook tevreden met zoals het nu gaat? Nou, we zijn net gestart. <laughs> <laughs> maar zo, het voelt echt heel ja. erg goed. En ik ben ook altijd heel eerlijk, ook naar ouders en ook naar uh, de kinderen en mijn collega's... Dat uh, we komen echt nog wel hobbels tegen. Ja. Er, er zit nog een digitale uitdaging, want je gaat naar twee systemen, twee internet. Hè, dat, maar dat weten we. En die tijd gunnen we uh, elkaar ook. En uh, tijd, tijd is belangrijk. Ja. En hoeveel en, tijd gaat erin zitten, denk je? Nou, ik denk dat wij uh, voor de herfstvakantie, dat, dat is een week of acht... dat alles echt wel staat en dat, dat de basis goed is. En we hebben ook met elkaar ook afgesproken, ook met de MR, dat er evaluatiemomenten zijn. Van wat hoor je uit de ouders nog uh, dingen of vanuit de teamleden, dat we gewoon af en toe even elkaar opzoeken en uh, kijken naar de verbeteringen of veranderingen. Ik denk dat dat, je dat vooral dat dat het belangrijkste is. En kennen uh, alle onderwijzers en onderwijzeressen. Elkaar al, van de Marierschool en van de Nou, zij kennen elkaar denk ik voornamelijk uh, van het gezicht en van het gebouw. Uh, niet, uh, niet allemaal. Mm -hmm. uh, ik zelf ben redelijk nieuw op deze school. Wel, binnen het bestuur ben ik al heel lang werkzaam. Uh, maar we hebben een aantal teamactiviteiten gedaan, echt voor teambuilding. We doen, gaan nu ook een heel traject daarmee in. En het was eigenlijk wel heel snel dat het... Uh, op een gezellige manier echt bij strandtenten in Zandvoort... ook ge heerlijk ge geluncht hebben en wat gedronken. En dat is altijd uh, belangrijk om te doen, maar dat werkt eigenlijk heel goed. Dus het kennismaken ging vrij vlot. Ja, ja. ja Zandvoort is natuurlijk wat dat betreft een hele leuke plek. Ja, ja zeker. En um, um, om een voorbeeld te noemen, ze uh, deden wel al gezamenlijk bijvoorbeeld mee aan het Sint-toneel... zoals ze dat mm -hmm. zo mooi noemen, binnen Zandvoort. Dus daarin kenden een aantal collega's elkaar echt wel, ook weer, wel weer wat beter... Uh, ja, en Zandvoort is natuurlijk in die zin een dorp. Dus daarin uh, kennen ze elkaar buiten de deur wel. Ja. Jullie wonen allebei niet in uh, Zandvoort, hè? Is dat, is dat geen gemis? Uh, nee, <laughs> ik, vind het, ik heb al, ben ook directeur geweest in de gemeente Bloemendaal waar ik woonde en, uh, en uh, werkte. Ik vind het nu op zich de scheiding wel uh, prima. En ik woon niet ver, ik woon in Overveen nu. Okay. Dus uh, het is niet heel ver, maar toch ook wel ver genoeg. Ja, prima. <laughs> nou, ik uh, denk dat we een, een stuk wijzer zijn met uh, deze fusie van de, van de Mariënschool en de Hannie En ja, diep in mijn hart hoop ik nog steeds dat het Harni Schafschool blijft heten. <laughs> nou, we houden hier op de hoogte. Hoogte. En zodra de nieuwe naam uh, uh, onthuld wordt, dan zullen we je uitnodigen. Nee, of dan kom jij bij ons in de studio. Ja, dan kom ik in de studio. Oh, ja, dat ja, is een goed idee. Okay, goed idee. En dan, gaan we, dan neem ik gebak mee. Dat is goed. Maar ik... alleen als dan niet schaft is. Hè? Oh, nee, nee. <laughs> dat hebben we niet. Nee, dat is, zo kan ik niet onderhandelen. <laughs> dat kan niet. Dus. Hey, in ieder geval heel hartelijk dank voor dit gesprek. En uh, heel veel sterkte. Dankjewel. En jij ook, Merel. Ja, dankjewel. Dit is ZFM. Ja, dat was een uh, heel leuk gesprek wat ik had met uh, de directie van... Uh, hopelijk straks uh, nog steeds de Arnie gewoon Want ja, dat doet mij toch wel wat. Dat zul je, mm -hmm. dat zul je kunnen begrijpen, hè? Uh, ik begrijp het. Goed zo. Vertel, je had ja, wat. Ja, ik was gisteravond bij de opening van de expositie, exposities uh, in het Oude Raadhuis. Ja. Ik wil daar toch wel even aandacht aan schenken. Ja. Volgende week kunnen we misschien het interview uitzenden. Ja, Maar dat Niels doen we Nolte zeker. en Sam Bosch en... Raymond Keuning, die hebben nu daar de eer om uh, te exposeren. Prachtig, het gaat over zeegezichten. En uh, ja, je moet gewoon gaan kijken. En in het raadhuis? He? In het oude raadhuis. En met de uh, kunstenaars in gesprek gaan. Oké. Okay. En de pakje kunstkast staat daar ook. Dus... En het is aan de, uh, in, in de, in de, de Haltestraat.